Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus wil dat agenten elkaar aanspreken op racisme. Vorige maand werd bekend dat de Rotterdamse agenten racistische dingen stuurden in een WhatsApp-groep. Ze kregen alleen een boze brief van de leiding. In de krant NRC staat nu dat agenten zich onveilig voelen op hun werk. En niet begrijpen dat die collega's er zo makkelijk mee wegkomen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk dat er binnen de politie over wordt gesproken. Ik vind het allerbelangrijkste dat als je iemand anders zich racistisch of antisemitisch of, of wat dan ook, anti-homo hoort uit... ...dat jij tegen diegene zegt, dit is discriminatie en ja. dit slaat nergens op. Die discussie is uh, gaande en uh, nou, ik uh, vind dat op zichzelf gewoon echt goed. De winkels gaan voorlopig niet helemaal open. Ze waren naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat ze klanten veilig kunnen laten shoppen... ...maar de rechter zegt nee. Je kunt de komende tijd alleen op afspraak terecht en spulletjes ophalen met click and collect... De lentestorm van gisteren heeft voor ongeveer 30 miljoen euro aan schade aangericht. Dat is een schatting van verzekeraars. Vooral in de kustgebieden werd een hoop schade gemeld. Omgewaaide bomen, rondvliegende takken, weggeblazen dakpannen. En storm is pas net gaan liggen of de volgende windstoten komen er alweer aan. Het KNMI heeft vanmorgen code geel afgegeven, want het kan weer flink gaan waaien. Ja, ik wil. Een grote groep mensen is deze coronacrisis al de halve provincie doorgewandeld. Maar uit een nieuw onderzoek van Hogeschool Arnhem-Nijmegen blijkt dat mensen onder de 25 minder zijn gaan bewegen. Ze zitten onder de richtlijn van 150 minuten beweegtijd per week, ongeveer 20 minuutjes per dag. Een kleiner deel van de Nederlanders, ongeveer 12%, is juist tijdens de lockdown meer gaan fietsen, wandelen of hardlopen. Het weer dan nog blijft wisselvallig vanmiddag. Er kan een pittig buitje vallen, soms met hagel of onweer. En de wind steekt ook flink op tot 85 km per uur. Dit weekend ook veel regen en wind dus. En het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Ja, goedemiddag. Bij, uh, morgen is het weekend. Achter de knoppen zit weer Pim Groof. En ik ben Maya Kop. En we hebben deze keer als. Uh, excellente Zandvoorter. <laughs> Te veel hier. Nou, Zomaar ja, Zandvoorter. Ja. <laughs> Excellent. Nou, dus, kijk. Eerst een compliment op Jan. Precies. Interview kan niet een stuk. Daarom. <laughs> Uh, we hebben vooraf gesproken dat we elkaar gaan tutoëren, graag ja. Dus uh, nou wie ben je en wat heeft jou naar Zandvoort gebracht? Ja, Erna Meijer, 79 jaar inmiddels. Uh, ik woon sinds 1982 in Zandvoort, dus volgend jaar 40 jaar. Dus dan durf je wel een en ander uh, over Zandvoort... Uh, ja, maar met, dan ben je, je geen Zandvoort hoor, maar, sorry. Nog geen echte Zandvoort? Nee, dat nee. word je ook nooit. Nee, nee, nee. Hoor je dat ben, niet? Nee? Uh, nee, niet in dit nee. leven. Ik kom uit Amsterdam. En dat, daar ben ik ook best trots op. Maar Zandvoort, nee, Dan moet je hier echt minimaal hier geboren zijn. Dat is wel het minste. En bij voorkeur natuurlijk een familie ook met, met bijnamen, et cetera. Dus ja. nee, dat, uh, dat lukt ja. niet. Maar ik voel me wel Zandvoort. Je hebt nee. nog geen bijnaam. Excellente, nee, nee, nee, nou, niet dat ik weet. Nee. Excellente lady. <laughs> nee, Die we in. Ik nog, uh... nee, ik ben uh, in 82. Ik woonde op dat moment uh, na mijn scheiding in Doesburg. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn uh, oudste beste vriendin... dat er een vacature was bij een Unicum voor uh, secretaresse. En ik heb toen gesolliciteerd. En heerlijk genoeg aangenomen... Maar is het is een leuke tijd bij het Nieuw Unicum. Hè? Ja. een Nieuw Van Unicum is echt een leuke instelling om te werken. Ik heb daar inderdaad met heel veel plezier uh, gewerkt. En het voordeel was ook dat ze toen nog geen Noord-Zusterflats hadden. Dus woonruimte was ook geen uh, probleem. En ja, dus dan stort je je meteen ook uh, ja, in het Zandvoort. Want als je natuurlijk nieuw komt... Ik ken het Zandvoort helemaal niet. En, ja, dan moet je toch zelf actie ondernemen... Dus ik ben uh, begonnen, mijn zoon was negen op dat moment... Van, uh, om in de medezeggenschapsraad van uh, de basisschool te gaan zitten. En onmiddellijk aangemeld bij de Zandvoortse hockeyclub. Hij vond het niet zo'n succes, maar... Ja. <laughs> dat oh, je dat... hebt hem aangemeld? Uh, ik heb hem aangemeld, oh, ja. Oh, ja. <laughs> maar ja. Ja, Ik dacht even jezelf. Ja. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar uh, ja, wat word je dan? Dan, uh, ja, dan word je rijmoeder en je wordt bardame en zo ja. ook en, zo breidt je kennissenkring dan uh, zich hoe langer meer uh, uit. Dus, uh, ja, je moet het wel zelf doen. Ja, maar ja, dat maar is, het is overal. Wel... Ja. Dus nee, uh, de zand wordt is dus wel een beetje open. Ze laten wel mensen toe, toch? Jazeker, ja, maar nogmaals, je moet het zelf uh, het initiatief nemen. Ja. En dat vind ik ook wel uh, logisch. Want ja, wie uh, ja, komen er binnen? Uh, nou ja, je moet inderdaad het uh, actie ondernemen. En ja, dan lukt het sowieso. Ja. Nou, op dit ja, jou... moment zijn er meer uh, import dan lokale of echte Zandvoorters, denk ik. Hè? Dat, denk, dat ik denk ik inmiddels. Dat ik zou wel. nu het percentage niet uh, weten. Nee, ik niet, nee. nee, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus maar ja, doen. daarom is het juist dus wel leuk om die, uh, juist die, die oude vaste kern, uh, dat die ook zo hecht is. Ja. Bedoel, dat, dat merk je bijvoorbeeld ook het Genootschap Oud-Zandvoort... Dat, ja, ja dat, dat vind ik geweldig. Van het uh, blad hè, maandelijks of uh, per kwartaal de klinken. Ja. ja, dat vind ik prachtig ja, het een Mooi lezen. blad is het ook. Ja, ja, het dus, is echt uh, heel goed opgezet. Nou ja, dat zijn ook dingen, vind ik, daar moet je dan ook... als je dan nieuw in een gemeente komt... Uh, ja, meteen op abonneren. Ja. En ik ben ook bij wijze van meteen lid geworden... van uh, de toneelvereniging Wim Hildering. En ja, ik vind dat soort lokale acties... Ja. Uh, dus je hebt toneel uh, gespeeld? Ah, nee. Oh, nee, dat, uh, dat, dat heb ik je nog dat niet gedaan. Gedaan. Nee, Ik was ook veel te druk met andere activiteiten. Want, ja, ja. Uh, ja, wat ik zei, de, de hockeyclub en waaruit na de hand dus dan ook de golfafdeling is ontstaan. Waar ik ook uh, behoorlijk actief mee bezig geweest ben. En wat ook heel leuk was, van, nou, is, ik denk ongeveer twee jaar nadat ik uh, bij de Unicum werkte... toen kreeg ik verzoek van Edo van Tetterode... En dat zal de oud denk ik, uh, ja, de heel veel zeggen. Het nee, nee. was een uh, hele bekende uh, beeldhouwer. Hij woonde hier in Zandvoort. En hij is, heeft gewoon landelijk en zelfs over de hele wereld uh, enorm veel uh, publiciteit getrokken. Omdat hij uh, toen in 1962 het beeld van het Paaseiland heeft gemaakt. En dat toen op 1 april heeft laten aanspoelen op het strand. En dat is nog steeds van als er over 1 april gesproken wordt. Dan, ja, dan komt het paasbeeld. Uh, en dat staat nu ook op de boulevard. En, uh, ja. nou, die vroeg uh, aan mijn medewerking. En, uh, uh -huh. ja, toen ben ik ook uh, ja, secretaris van hem geworden. Van het 1 april genootschap. Nou, dat is leuk weer heel bijzonder. Omdat, het 1 april genootschap? Uh, het 1 april genootschap. <laughs> ja, dat is... Ja, ja? Nou, Inderdaad, dat... Uh, uit, uh, de uitgave van uh, het genootschap onlangs. Met al die foto's. Daar staat ja? dus ook inderdaad een, uh, een foto van het paasbeeld. En uh, dat het aangespoeld uh, is op het strand. Dat was dus 1 april 1962. En 1962? 1962. Oh. Maar dat is eigenlijk nooit meer geëvenaard. toen nee, ik nee. dus dan bij het clubje kwam, werden er nog wel wat jaarlijkse activiteiten gehouden. Maar het was inmiddels al toch wel aardig aan het uh, afnemen. Maar... Dat is natuurlijk ook landelijk. Want maar toen dus, uh, woonde je nog niet in Zandvoort? Ja, ja het was 62 de, uh, zei je. Nee, 62 dus niet. Nee, maar toen uh, werd het 1 april genootschap ook uh, opgericht. Oh. Naar aanleiding oh. van het oh. de Paas. Uh, wat, wat hebben ze nog meer voor dingen uitgehaald op 1 april? Ja, nou, dat, is, dat vind ik juist zo moeilijk. Uh, Na de hand. Ik moet eerlijk zeggen van dat ik dat niet zo goed meer weet. Van, er zijn wel een paar activiteiten geweest. Hij kwam toen bij uh, een Unicum... omdat hij graag een soort rundgescherm uh, nodig had. Maar wat de grap erachter zat... moet ik eerlijk... Ja. Nemen, nee, moet ik zwijgen. Dat durf ik niet meer te zeggen. Maar ik ben wel inderdaad dus, uh, nou, jarenlang... Uh, toch wel in een groepje. Hans Boskamp heeft er nog gezeten in het bestuur. En uh, Richard Ross, dat was een uh, goochelaar... En er waren wel wat bekende Nederlanders. En er is ook ah, wel een, ja. uh, jaarlijks werd er dan een bekende Nederlander geridderd. Die kreeg dus dan een Lourdes beeldje. Dus een schouder, kan ik me herinneren dat hij het onder andere ah, Het was niet iets lokaals, het is uh, Nederlands. Het is niet echt Zandvoortse uh, vereniging. Of dat genootschap was. Nou, was dus Nederland. natuurlijk, uh, ja, uh, Edo als uh, secretaris-generaal. Dat was natuurlijk de man waar alles om uh, draaien. Ja, ja. Dus van naar het ja. ja. ja. Edo zelf is dus in 1996 uh, uh, al uh, overleden. Ja. Maar ja, daarnaast had hij dan ook allerlei Indonesische vliegtuigjes. Van waar je dus dan een <laughs> andere. Ja, dat werd dan hier op parkeerterrein Zuid. Ze werden daar wedstrijden gehouden. In ieder geval een oh, ja. Ja, heel bijzondere man om mee te maken. Ja, mooi. Even muziek. We krijgen Lennart Quen, die eerste platenkeuze. Daar gaan we straks even op in, ja? Oké, nee. we zijn weer terug. Uh, en, uh, we hadden het er net over. Waar ken jij Pim van? Dat zouden we niet gaan doen. Dat zouden we wel gaan doen. Dat had ik tegenover nee. gezegd. Dan komt het eindelijk uit. Dat heeft te maken met uh, een van mijn hobby's, bridge. Ik ben al vanaf uh, 1988 lid van de Zandvoortse Brits Club. Ze bestaan dit jaar uh, 75 jaar. Dus ik hoop dat het feest gehouden kan worden. Maar ja, corona, we weten het niet zeker. Maar ik speelde dus altijd op de woensdagavond en er wordt, eh, donderdagmiddag wordt er ook dus uh, altijd uh, in de blauwe tram gespeeld. En ik had op een gegeven moment opgegeven van nou ja, als jullie eens een keer een invaller nodig hebben, nou geef hem maar een seintje. En dat was uh, nu bijna drie jaar geleden het uh, geval van of ik donderdagmiddag wilde willen invallen en dat was met Pim. Ja, Van ik ben met, zijn, uh... meteen met sporen vooruit gegaan. <laughs> nou, dat het er wel meteen, <laughs> ja. inderdaad. En, uh, maar ja, helaas, vaste partner. Uh, Alleen één ding moet ik wel zeggen. Of zal ik dat maar niet zeggen nu, hè? Nee, dat doen we doe al doe maar buiten wel de nee. <laughs> doe <maar. laughs> buiten de vraag. <laughs> buiten de vraag. Alle roddels zijn welkom. <laughs> <Ja>. Kom maar! <op! laughs> Nee, maar van uh, zijn vaste partner... Ik was dus invaller, maar zijn vaste partner is helaas uh, erg ziek geworden en overleden. En toen ben ik dus inderdaad in uh, nieuwe seizoen, dus zeg maar augustus, september. Dan nou zijn we vaste partnership uh, begonnen. Ja. ja, nou. Dus vandaar. En, uh, ja. Nou ja, helaas en ligt het natuurlijk ja. alweer een tijd ja. stil, maar uh, ja. meen tot volle tevredenheid. Jullie termijn. zijn ja. heel even open geweest in de zomer, hè? De zomermaanden en daarna in oktober weer dicht gegaan. Hè? ja. Van ja, klopt. April ja. tot, of nee, juni tot oktober? Tot oktober, wekenen? ja. Zomerbritsgenaar, nou ja. Ja. ja. Ja, en inderdaad, van uh, dusdadig gesplitst. Vooral die, uh, de woensdagavond, daar spelen niet zo gek veel paarden. Dat komt prima dat iedereen daar was. Maar ja, de donderdag dat uh, is een drukke uh, middag. Een hele drukke, dus ja. dat is toen ja. dus gesplitst. De ene uh, week dus de A- en de B-lijn. En de week daarna dus uh, de C- en D-lijn. En dat, uh, dat werkte prima. Men ja. hield over het algemeen goed afstand. Zeker. Maar tot we ja. inderdaad uh, gewoon van, uh, niet meer in de blauwe tram terecht konden. Anders ja. hadden we misschien nog wel door kunnen gaan. Ja. Ja. Hebben jullie ook vaak bridge drives die jullie dan bij elkaar nou. uh, vieren? <coughs> nee, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar uh, nu je het uh, over hebt, want ik, heb, ik doe niet zoveel activiteiten meer in het Zandvoort. En dat heeft gewoon uh, te maken dat ik een uh, slecht gemaakte, of slecht geplaatste knieprothese heb. En zelfs hersteloperatie. Nou. Uh, geen succes geworden bij mij. En dus uh, heel weinig mobiliteit. Maar dus ik heb allerlei dingen afgestoten inmiddels. Maar ik ben nog wel, uh, zit nog wel in het bestuur van de stichting Zandvoortse Bridge Activiteiten. En dat, uh, die stichting is onder andere bekend van de jaarlijkse Strandbridge Drive. En dat okay. is altijd groot succes. Ja. Daar deden altijd nou, meer dan 500 paren aan mee. Zo. En dan verdeeld over nou, 16... 18 standpaviljoens. Dat was altijd een, een heel groot feest. Ja. Nou, juist met het inleggeld. Dan proberen we altijd goede doelen. Liefst dus in, de, in Zandvoort zelf of in de regio. Dan met een leuk bedrag te doneren. Ja, het ja dat is leuk die... hoor. Die mensen kwamen ook uit het hele land. Ja. Ze kwamen overal vandaan. Dus, uh... We hebben ze zelfs, zelfs een paar keer uit Denemarken gehad. Ja. ja die zijn oh. drie keer teruggekomen ieder jaar omdat ze dat nee. zo leuk uh, ja. vonden. Ja, dat nou, een heel leuk, uh, leuke opzet. Ja, ja het is een gewoon. leuke entourage natuurlijk. Hè. Dus, en daar, dus, dan hè. wissel je ook, als je uitgespeeld bent bij één club, ja. ga je over naar de andere. Ja, club, je, speelt, dat, uh... Sorry, je speelt vier uh, spellen in de ene uh, strandtent. Nou, en dan ga je dus door uh, naar de andere. Daar speel je dan ook dus vier spellen. Dan is er een uh, lunch, uitgebreide lunch. En dan middags worden er ook weer acht spellen gespeeld in weer twee andere uh, paviljoens. Dus en we hebben gelukkig... nou, we doen het al meer dan twintig jaar... maar uh, altijd het, meestal het geluk gehad... dat we goed weer hadden. Ja. Maar één jaar, dat was vreselijk. En ja. storm en regen. En zie je dan voor je... al die mensen oh, over de boulevard. Dan lopen dan, naar de volgende de, tent. Ja, oh. en dan weer naar beneden. Dus de huid af. Nou, ja. dat was helaas niet uh, zo geslaagd. Maar verder hebben we eigenlijk altijd uh, geluk gehad... wat dat betreft. En ja... Goeie, ja, dat je geld kan geven. Goede doelen is natuurlijk... Ja. Uh, weer de laatste keer vorig jaar, hoewel er was geen standdrijf... omdat natuurlijk ook al corona speelde... hebben we bijvoorbeeld een uh, baby-reanimatiepop uh, gegeven... aan het Rode Kruis. Ja. ja. ja. Nou, ja. Het zijn een leuk doel. Dat heel, heel, heel Ja, en ook heel veel aan uh, de achtsprong in de Poststraat. Dat, uh, waar uh, acht jonge luiders... Uh, die dus een of andere... Ja, licht gehandicapt zijwerking hebben. Oh, ja, oh, okay. en daar ja, ja. wonen. En dan, uh, of een ja. tafel. Of we hebben ook een fietstandem gegeven. Of een rolstoel aan de zonnebloem. nou Denk aan dat, dat, dat denk soort ja, uh, leuk, ja. acties. Ja. Ja, maar okay, ja, leuk. dat zal ook ja. op z'n vroegst volgend jaar worden. en Het is nog maar de vraag of we dus nu voldoende strandpaviljoens ook uh, krijgen. En ja, dat stappen er steeds meer aan. Daarom, dat wordt steeds moeilijker. En natuurlijk moet je het beperkt houden. Je kan... Uh, noord, maar dan zeg maar hooguit tot safari, als dat er nog bestaat. Maar je, ja. de mensen moeten natuurlijk ook wel... Uh, binnen tien minuten het... moeten ze van het een... naar het ander paviljoen kunnen lopen. Dus ja. het moet een beetje geclusterd zijn. Ja. Maar ja, de meeste tent heb je nog in Zuid staan. Want daar staan niet die huisjes. Die nee, huisjes dus, staan echt in Noord. Ja, Dus dat zal dus echt een probleem ja. worden. Of we dat, want in het verleden was het dus altijd... van halverwege Zuid tot Noord. Ja. Iedereen was altijd heel enthousiast. Ja. Uh, maar... Het ja, de... probleem is volgens mij niet de ruimte of zo, het is de drukte. Hè? Heb je liever 100 uh, toeristen die een tientje uitgeven... of heb je uh, wat uh, ritspelende mensen die eigenlijk niks uitgeven of zo? Hè? Nee, die ja. geven natuurlijk niet veel uit. Nee. Ze krijgen uh, natuurlijk van ons, van de organisatie, een vast bedrag ja. uh, per deelnemer... waar ze dus dan uh, s'morgens de koffie, thee en de lunch voor uh, moeten verzorgen... Dan ja. is het er helemaal afhankelijk of dus de deelnemers zelf tussendoor dus nog wat gaan gebruiken. Ja, maar dat, dat zal dat, ja. toch wel. Je gaat, gaat britsen. Althans, ik zie het als klaverjassen. Dan ga ik lekker zitten. Neem je toch wat te drinken erbij. Ja, maar tijdens het britsje niet, hè? Wil je niet gestoord worden? Dan zijn we met onze brains ja. bezig. Hè? Daar, daar heeft Pim gelijk in, inderdaad. Het is heel. Hoer, Pim. Het is, sorry. Klaverjassen nee, is de nou. gat meer ontspannend. is geeft Grif toe ik heb wel gebritst. Hé, hey, echt waar? Ja, ik heb ja. echt gebritst. Nou, maar zit je niet op de club dan? Ja, ja nee, uh, nee, nee, ik, ik, ik, ik vond het eigenlijk niet veel aan. Ik vond het, het van tevoren je kaarten ver, ver, ver, verraaien al een beetje vreemd. Van ja, wat bied je? Ja, dan weet je al precies wat iemand in je hand hebt. Van oh, oh, op je hebt oh, je tafel van. Okay, ja, dan komt dan er nog een, een dumming op tafel. <laughs> we gaan het toch proberen, Pim. Ja, toch ja. Ja. Ja, want we gaan ook een beetje reclame maken voor de Britse club natuurlijk. Hè? Ja, dat hebben ja. we natuurlijk vanuit de stichting ook uh, geprobeerd. Want het hoofddoel van de stichting is inderdaad het promoten van het Britsje in Zandvoort. Ja. Ja. Dus uh, we doen ons best, dus hopelijk kunnen we binnenkort weer aan de slag. Nou, ja. ik zat te denken, als iedereen nou een uh, bewijsje krijgt dat hij gevaccineerd is of zo... dat we dan weer kunnen beginnen. Ja. Misschien ja, We moeten natuurlijk wel uh, opgeven worden van dat je maar één persoon per dag maar een vreemde mag ontmoeten. Ja, <laughs> dat ja, ja, we het weten we ook. niet, nee. En, nee. Wat is het nee. nog steeds met vier mensen buiten? Uh, geloof ik. Ja, nee, nee, twee, twee hoor, twee nog, nog steeds. Ja. Nog steeds twee. Golf hem ook maar met z'n tweeën. ja. Ja, Paardrijden ja, ook, ja. mag je ook maar met z'n tweeën. Maar wel ja, okay. in groepjes ja. van twee. Maar dat mag dan weer wel. Dus je mag wel aan twee aan twee achter elkaar rijden. Ja. Of je doet je met z'n tweeën op, uh, op één paard. Nee. En ja, een paard is toch langer dan anderhalve meter? Ja. Nou, daarom heb je toch. Al. Maar als je naast ja. elkaar rijdt, weer niet. Nee, maar dat mag. Twee. Je mag niet dat met z'n dus vieren. Dus dat mag. Ja. En dan mag erachter achter, mag ja. dan ook weer twee. Het stoeterij mag. Huh? De mag, ja. Toen kwam goed, ik reed de duinen in en toen kwam ik de politie tegen, te paard. Oh, Dat is wel heel leuk. Ja. ja. Zei, oh, mooi oh. paard hoor. Mooi paard. Nee. <laughs> ja, dat is een paardenmeisje, dus we gaan gauw door. We gaan, <laughs> ja. Nee, muziek. Muziek? Ja, het is ja. alweer half twee. Okay. Shirley yes. Bessie met You'll Never Walk Alone.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 Oké, okay, You Never Walk Alone van Shirley Bessie. Waarom een Feyenoord-palaat als Amsterdammer? Nou, ik ben een enorme Ajax-fan. En ik heb inderdaad niets met Feyenoord te maken. En uh, ik weet dat het ook uh, het clublied is van, uh, van Liverpool. Ja. Maar nee, het heeft bij mij echt te maken... in een uh, nou, slechte periode in mijn leven... dat ik niet lekker in mijn vel zat. En op een gegeven moment dit nummer... inderdaad van Shirley Bessie uh, hoorde... En ja, de, de tranen stroomden over mijn wangen... omdat ik gewoon zoiets had van... nou, ga die tekst eens even heel ja. goed tot je laten doordringen. Inderdaad, je bent niet alleen. Dat klinkt nu misschien een beetje sentimenteel. Maar dat gevoel had ik echt van... het, het gaf mij toen op dat moment erg veel hoop. En dat is er altijd zo gebleven. En omdat ik denk dat het voor veel mensen geldt... zeker misschien nu in deze vervelende coronatijd... van hè, je bent niet alleen... Er zijn toch genoeg mensen om je heen I mean, ja. hè, die je graag willen steunen. Dus het staat inderdaad helemaal los van Feyenoord. En ik heb uiteraard gisteravond met heel veel plezier weer... naar <lacht> ja, ja. de Ajax Young Boys gekeken. En de ja. 3 overwinning. Ja, dan ja, ben ik ook weer helemaal happy. Dus maar, maar. van de Young Boys, dat is ja, dat is uh, Pupille B of zo? Of <lacht> um, nee, Swiss. Zo wordt het ja. wel... Genoemd, ja, ja. denk ik, maar ze hebben toch, wat was het, uh, Borussia Dortmund uh, verslagen? Ah, okay. in de vorige ja. ronde. Nou, dat zegt genoeg, dat is een uh, sterke ploeg, dus... Uh maar het is iedere keer dat ik dan toch met knikkende knietjes dan zit te kijken. Want ja. ik word er echt nerveus van. Of dan in de rust nog steeds nul lul is. En dan denk ik, help. <lacht> Laat ik me even wat gaan lezen. Je dat... gaat bijna zelf meedoen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Nee, ja. Ik ben dan heel betrokken, dat, ja. dat klopt. Maar dat heb ik eigenlijk met, met zoveel sporten. Ik ben echt, ja, dat was een echte sportgek. En... Nou, tot een paar jaar geleden, tot ik die knieën uh, malaise kreeg... heb ik dus ook heel veel gegolft. En dat is ja. ook dus uh, hier in Zandvoort uh, begonnen. In, Ik meen uh, 1988. <coughs> Sorry. Van, uh, to, toen in 1987 zijn ze dus van de Zandvoortse hockeyclub... begonnen om een afdeling golf op te zetten. Op dus uiteraard uh, de hockeyvelden... En dat was prima te doen. We hadden zo een paar hele goede professionals, dus ook uh, ingehuurd. En ja, dus van, van meet af aan ja, ging je daar op zaterdag of zondag uh, ging je daar spelen. Er waren echt dus ook uh, holes uitgezet op de verschillende velden. Met enorm veel uh, creativiteit. Echt complimenten aan degenen die dat destijds voor elkaar kregen. En het is ja, jarenlang een goede sfeer geweest. Maar. Tot helaas in 1995 in geweest, januari, het nieuwjaar is nooit 1995. En toen waren er al wat problemen tussen de afdeling golf en de afdeling uh, hockey, hoewel we wel stik, stik gescheiden waren. En toen is het zelfs nog geweest toen we wilden, uh, wet, die wedstrijd wilden houden van dat uh, de hockeyclub, het, uh, de elektriciteit en de verwarming uitgebreid had. Ja, ja. En we hadden al een beetje het idee dat iets zou gebeuren. Dus ik had van tevoren al de krant gewaarschuwd... en de burgemeester, die ja. is er ook toen nog daar op Nieuwjaarsdag gekomen. Dus ik weet dat mensen inderdaad in dat clubhuis... dus op een gasbrandertje hebben ze dus wat het hebben, warme chocoladewerk gemaakt. Maar ja. uiteindelijk van, nou, is het toch helemaal misgegaan... Dus tussen die twee afdelingen en uh, zijn wij een andere club uh, gestart... onder de naam Zonderland. Want we mochten niet meer op de terreinen van de hockeyclub spelen. Maar we konden gelukkig terecht in het clubhuis van de handbalkantine. Oh. En we hebben ook uh, over de voetbalvelden toen uh, mogen spelen. Okay. En dat is er inderdaad van, dat we echt zo... Uh, nou, 12 tot 18 holes konden uitzetten die heel moeilijk waren. Want nou ja, het is ook best lastig spelen. Het waren echt geen kleine... Uh, Holtjes, maar er zijn soms wel uh, meer dan 100 meter. En dat is een hele leuke tijd geweest. Ja, ja, toen ja. was er dus op een gegeven moment sprake. van dat uh, een officiële golfbaan uh, gecreëerd zou worden op die uh, terreinen. En ik was in de, die tijd uh, was ik uh, voorzitter. En dan samen met uh, Jan Baks, vicevoorzitter. zijn we ook met de gemeente gaan praten. Wij hadden ook een eigen plan ontwikkeld om daar een uh, golfbaan te realiseren. Maar uiteindelijk is dat uh, toen toch aan uh, Nigel Lancaster uh, gegund... die daar het uh, complex dus heeft uh, mogen bouwen... met wel als voorwaarde dat Zonderland... dus als uh, definitieve gebruiker ja, uh, aanwezig ja. ja, wil zijn. Ja. Want er uh, zijn twee golfclubs, hè? Je hebt die waar de KLM open wel eens gespeeld ja, wordt. dat is de Gennemann Golfclub. Maar ja, dat is inderdaad een prachtige uh, baan. Maar... Uh, daar kan je eigenlijk alleen op uitnodiging van uh, leden kan je daar als buitenstaande spelen okay. en met uiteraard ook een uh, bijvoorbeeld veel lagere handicap ja ja en dat is begrijpelijk dat is, is, wil Ik wil dit echt zeggen een elitaire club maar ja dat, dat, dat is toch wel een groot verschil en dat is ja. natuurlijk een volwaardige 18-holes uh, baan ja, ja. waar wij natuurlijk toch wel wat beperkt te zijn in maar hoe gaat die combinatie dan van een voetbalclub met een golfclub wat een gaatje in het voetbalveld maken... lijkt mij ja, niet dus ja. de oplossing. Nee, maar dan, uh, dat klopt. Maar dan is het simpel van... Uh, als je dus dan over de baan moest spelen... dat je dat kon, uh, de bal kon optieren. Dus dat je dus niet met je club... Hup, in, het, uh, in, in de grond kon staan... Ja. Maar dat je echt, want dan heb je zo'n tee waar het balletje oh, op staat. zo'n zo bakje als het ware? Nou, nee, dat is een tee, Dat is, ja, hoe leg je dat uit, Pim? Een en een, een houtje? Een, een ja, het topje in. waar je die bal op legt. En, een, een soort verhoging. Die, dat doe je normaal alleen ja. bij de afslag. Ja. Maar nu gebruiken we dat daar ook uh, in Wat het we, veld... om inderdaad okay. allerlei uh, beschadigingen te voorkomen. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, en, uh, we hadden goed contact met de golfclub. Want ik zat, dat was ook weer het voordeel, denk ik, van eh, toen ook namens de golf, dus in de sportraad van Zandvoort. Ja, ja. Die. Maar ook ze, ze doen het niet als er gevoetbald wordt, hoor. Nee, dat is eigenlijk. Ik hoor nog al die rassen. Ik Ik weet niet. Nee, maar, hoeveel je, achtjarigen kan je neerslaan? Oh, <laughs> maar Zo. ja, we hebben het, het pruchtige afslagen. Bovenop het duin. Uh, we hebben het ook zelfs in het begin nog vanaf het uh, circuitterrein. baan uh, konden we daar afslaan? Het was nou, heel bijzonder in ieder geval. Ja. Ja. Maar, uh, en dat is al natuurlijk gebeurd toen het circuit kleiner is gemaakt, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Er was dus het stukje bij hè? het uh, ja. tunneltje Oost. Dat werd niet meer uh, gebruikt. En of daar hebben we daar, ja. dan, ja. dan op die baan nou, kunnen afslagen. Toen nog bij de ja. hockeyvelden. Maar ja, maar je moet wel zitten. heel creatief zijn. Ja. Ja. Wel leuk. De huidige baan ja. is erg mooi hoor. De een moeilijke baan om te ja. staan. Maar uh, je moet een beetje recht kunnen slaan. Hij moet veel ballen meenemen in het begin. Nou, dat klopt. Dat ik echt. heb het altijd een moeilijke baan uh, gevonden. Ja. En Vandaar dat ik op een gegeven moment ook uh, uitgeweken ben naar Spaarwouden. Juist ook omdat je de lengte ook wel uh, wil hebben... die je dus dan hier op Zandvoort uh, uh, niet hebt... maar voor het korte spel... Ja, je moet zo precies zijn. En dan, uh, want dan lig je weer van, out of bounds of in het water of wat dan ook. Een uh, moe hele moeilijke baan. Ja. Ja. En jullie wilden niet zelf een, uh, een golfclub beginnen of zo? Nou, wat dus... zei, dat hebben we geprobeerd. Ja, maar net te... zoals met Nigel, gewoon dat opzetten? Of, uh... Nou, dat was de, de gemeente heeft uiteindelijk de keus gemaakt. Want we hebben echt Nigel. Gesprekken, ja. intense gesprekken ja. gehad dat met ons eigen plan... Het ja. baanontwerp wat uh, we hadden gemaakt oh, in, uh, okay. samen met uh, Spaan ja. en En Nuitseel had dus natuurlijk... Ja, die, had, had veel ervaring op uh, Marienweide, rood-wit. Waar oh, hij ook okay. professional was. Marienweide ja, is toch voor paardensport? Uh, nee, rood-wit. Nee, Rood Rood Rood de ho ho hockeyvelden, Ook rood-wit. Ja, Rood ja, oh dat, ja, ja, ja. ja, de, ja. de. Ja. Ja. Ja. Maar. Daar ja, wordt ook gegolfd. Wordt daar ook gegolfd? Wordt ook gegolfd, ja. Oké. Ja. Ja. Maar dus uh, spaarbouwers dus wil maar verder uh, gewoon ja, met, met vriendinnen. Al die buitenlandse golfreisjes, het nou ja, dat was, dat was genieten. Ja. Uh, België, Duitsland, Frankrijk. Ik ben naar Tunesië geweest en dan ja. is zo heerlijk. En dan is het zo'n fijne sport. Dus ik mis het nu echt, want ik krijg het nu niet meer voor elkaar met die vervelende knieën. Dus uh, dat, nee, is helaas, dat is uh, gaat helemaal niet meer lukken. Nee, hè? zelfs dus, uh, met het gebruik van een handicap. Nee, lukt het uh, helaas niet meer. Maar ja, ik heb er ja. meer dan 25 jaar enorm van genoten. En, uh, dat is ook iets ja. om uh, met plezier op terug te kijken. Gaan we een plaatje doen of gaan we nog verder over de politiek? Wat jij wil. Wat ik wil? Ja. <laughs>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 We hadden het net nog eventjes met Erna over de uh, Sportraad. Ja, wat is de Sportraad? Uh, de wat Sportraad was. was dus een club mensen ingesteld door de gemeente. Volgens mij is het net eind vorig jaar opgeheven. Maar wij gaven dus dan gevraagd en ongevraagd advies... aan de gemeente over uh, sportzaken... En we, er werd ook altijd georganiseerd de jaarlijkse huldiging van de jeugdkampioen. De sportkampioenen. In het raadhuis werd dat altijd gedaan. Maar waar ik enorm veel plezier en met plezier aan terugdrengt nog steeds... dat wij in 1997 het spel zonder grenzen hebben georganiseerd. Voor die tijd was het al jaren. Iedereen zal het misschien van vroeger nog wel kennen. Maar toen was het weer opnieuw, was het Nieuw Leven... Ingeroepen ja. en Zandvoort werd toen ook uitgenodigd om mee te doen. Dus eh, nou aan ja, alle sporters. werd er dus een groep mensen geformeerd. En dan eh, onder leiding van de coach Louis Huurman, de wel, ons welbekende violist. Die was toen captain van, uh, van het stel. En voor die tijd is er dus heel veel uh, getraind, geoefend. Want we moesten naar uh, Boedapest waar we dan in één ruk met de bus naartoe zijn gereden. Oh, nee. Nou, dat was natuurlijk al uh, een feestje op zich. En met name toen we daar waren met alle uh, verschillende onderdelen. dan zie je natuurlijk prachtig met kleding en met zeepbalken en oh, wat er Ja, ja, ja, ja ik Echt kan nog Echt kneuterig, maar zo ontzettend, ontzettend leuk ja. om mee ja. te maken. Kneuterig, ja, ja, ja. En vooral omdat we dus wonnen. Zandvoort werd eerste van, uh, oh, ik pff, meen nou. zes uh, andere landen. Dus... Nou ja, dat was een feestje op zich. En ja. Ik geloof dat inderdaad de uh, sport zelf... Uh, die waren om een uur of twaalf slags klaar. Nou, die zijn volgens mij de hele nacht door gaan feesten... maar om zes uur moesten we alweer uh, de bus in. De bus in ja. Dus uh, ja. Ja. Ja. ik ben toen niet meegegaan. Maar het was echt een uh, grandioos uh, feest. En helaas was het jaar erop, geloof ik, in Portugal... maar toen viel zand zandvoort net buiten de boot. Maar op zich was het... Ja, dat ja. zijn zulke leuke dingen om mee te maken. Van, ja, wie, wie heeft het verder altijd? Ja. Ik, ik vind het ja. prachtig ja, gewoon, ja, dat inderdaad. Ja. Dat is een hele leuke ervaring. En uh, de wethouder is toen ook nog uh, gekomen. Ja, ja. en, uh, ja. en uh, Ik weet dat uh, iemand had uh, verse haringen meegenomen uit z'n oh. en daar, daar plekken schoongemaakt en ja, gepresenteerd. Ja, het was ja. echt een feestje. Ja, dat is leuk. Ja. En waarom is hij eigenlijk opgeheven, de Sportraad, weet je dat? Uh, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik geloof dat ze... Uh, ja, dat... Dat advies kan, kan natuurlijk altijd geven... maar dat ze het als clubmensen niet meer zo zaten. Maar daar moet ik even vanaf zijn. Dat, dat kan zijn dat ik verkeerde informatie heb. Maar ik weet dat ze dus dan uh, een paar maanden geleden van dat club opgegeven is. Ah, helaas. Ja, jammer. Maar er is tegenwoordig ook regionale... ik weet niet of we dat sportraad kunnen noemen... maar ook een soort... Uh, die uh, de vereniging, sportsvereniging ondersteunt. Die kan je ook terecht met vragen. Die gaan ook uit zichzelf wat informatie geven. En dat soort zaken. Dus ook bij de Britse, uh, bij ons op de club... geven ze informatie als ze wil. willen. Ja. Ja. ja, want dat is dan eigenlijk net het omgedraaide. Hè? Want nu uh, de sportraad was zo... dat wij dus dan advies gaven aan de gemeente... Ja. Ja, ja Hè, terwijl, ja. zoals jij dat nu ja, voorstelt, is meer de, de vereniging de krijgt klopt, ja. advies. Ja. Maar ja. natuurlijk, als je onderling bij elkaar zat, ja, dan juist de verschillende sportbeoefenaren. Uh, ja. nou, dan kon je onderling uh, even dingen. Maar richten. dat is ook juist leuk. Ik denk juist dat je dan daardoor meer, meer band ook met elkaar krijgt. Want klopt, en meer begrip ook. Ja. Voor inderdaad ja. voor de problemen die er zich uh, voordoen. Ja. Inderdaad, voor de indeling van velden of uh, het gebruik van velden. Ja. Ja. Ik heb ook al gehoord dat Zandwoord heel goed was in handballen. Um, ja zo we, dat was een vrij grote tak dus uh, ja, dat klopt ja. Ja, ja volgens mij ding. is het toch wel veel sporten hockey nou, voetbal. Voetbal, ja. Ja, voetbal zwemmen ja, ja, ik weet niet ja, in zwemmen mm. <laughs> wat voor zwemmen zee zwemmen Oh, 7 uh, ja, Ik nou, dus, wel iets nee, we, we hebben hele uh, goede badmintons. Uh, ik geloof oh, broer en ja. zus. Ja. Die dus heel goed zijn Aha. in uh, badmint. En uh, tennis. Ik uh, meen dat oh, vorig je. jaar... Ja. Dus, uh, de tennisclub hier van... Uh, ja. ja, Nederlandse kampioen zijn geworden. Ja, dat heb ik ook gehoord, en dat ja. denk ja. je toch voor een kleine uh, plaats. Want ja. het, het is toch wel echt ook al momenten mensen uit uh, het antwoord. niet dat, dat je dan iemand uit Amsterdam inhuurt. inhuurt dat, uh, ja, op zich is er altijd wel, een heeft, dat moet ik de gemeente nageven. Dus is maar denk je dat Fort er eenvoudig veel verenigingen zijn in Zandvoort? vergeleken oh, um, vergeleken met andere ja, plaatsen, zoals noord of Als ik ofzo. het vergelijk met, we hebben hiervoor, uh, waar je in Heilogen woont, ja? daar had je wel wat aan, aan, aan sporten, maar niet zoveel als dat je hier hebt hoor. Je hebt hier huh? best veel verenigingen. Ja, en of individueel, de biljarten, wat natuurlijk ja. ook veel gedaan wordt. Of zo ja. al ouders jongeren in verschillende ja. cafés en <laughs> wordt worden gedaan. Sjeu ja, de boel. Ja, sjeu de boel ook veel. Natuurlijk. Ook een officiële... Ja, ja. en nou ja, handbal dus niet meer, maar uh, basketbal, de Lions, uh, was ook altijd vrij hoog uh, oh, uh, niet in, meer, nee. in de nee. competitie. Maar handbal ook niet? Uiteraard. Zeg je handbal ook niet meer? Dat weet ik niet meer zeker, want ik weet niet of ze daar nog... In die hal misschien. Dat zijn uh, alleen maar badminton op dit moment, ja. Ja, dat ja, weet ik ook niet. Volleybal. Uh, gymnastiek. Ook dat, uh, nog steeds. Uh, vooral jeugd, inderdaad. Ja? Oh, van, uh, okay. OSS is dat. Oh ja. Uh, ja, als je dat zo nagaat van... Eigenlijk een kleine gemeente, we zitten in ja. 17,5. 17 zoiets sowieso. Ja, ja. Dan zijn er toch wel vrij veel takken voor sport. Toen, de, de, de, de renningsmaatschappij die uh, jong, jongeren opleidt ja. in uh, zwemmen en al dat soort dingen. Die doen, ook, die doen echt heel goed hoor. Ja. Die, uh, nee, dat klopt. Die jongeren. En nou ja, inderdaad, ook uh, op het strand, uh, dat er dus ook uh, allerlei groepen. ...zijn voor uh, bootcamp en uh, ja. dat... Ja, de, ja, de, zien, ja. Is, ja. Wat, dat klopt, ja, dat is je. Want dat krijg je natuurlijk ook hier een uh, ja, goede omgeving. Ja. ja. En, want ja, het is ja, toch, ja, meen ja. ik, ook de bedoeling dat naast de huidige korverhaal... ...dat er dus ook een tennishal uh, gebouwd gaat worden. Dat er dus ja. ook een uh, dus ja. winters gespeeld dat zijn worden. De, de wethouder heeft dat gezegd, ja. Nou ja, ja. Nee, ah, ja zou dat ook mooi zijn. Uh, nog heel even voor het nieuws. Uh, ik, ik lees hier dat je ook uh, actief bent in de politiek? Geweest. Geweest. Ja, dat <laughs> zijn <laughs> veel dingen. Het <laughs> is nu allemaal wat minder. Ik ben nog wel lid van het uh, clubje, maar ik uh, bemoei me er niet meer actief mee. Misschien dat ik dus met de gemeenteraadsverkiezingen. Nou ja, dat ik misschien wel iets met flyer of wat dan ook uh, zal doen. Nee, maar het, uh, ik kom oorspronkelijk wel uit een uh, rood nest. Maar ik ben daar nooit actief uh, mee bezig geweest... tot ik in uh, 1991 mijn partner van toen uh, heb ontmoet. Uh, Jons Domek, die woonde in Venlo. En die was ook al van jongs af aan heel actief bij de Partij van de Arbeid uh, betrokken. Zat zelf ook in de, de Raad van Venlo en in de Provinciale Staten van, uh, van Limburg... Dus ja, toen hij hier kwam wonen... Sorry. Raad van 11. <laughs> nee, dat, dat niet. Nee, nee, nee, nee. Um, dus toen hij op een gegeven moment... dus dan ook uh, in Zandvoort uh, bij mij kwam wonen... is hij ook onmiddellijk uh, hier lokaal uh, actief geworden. Dus ja, dan krijg je... je moet, je moet zelf ook wat doen. Ja. Dus uh, ja, helaas... want hij heeft een half jaar dus nog... Uh, ook zelfs hier in de gemeenteraad uh, van Zandvoort uh, gezeten maar in uh, maart 96 is uh, overleden. En daarna ben ik dan toch wat meer betrokken ook uh, geraakt. Dus uh, dan ga je met het krantje bezighouden en met andere dingen. En ja, Ik ben zelfs dus ook uh, nou ja, twee jaar nog uh, afdelingsvoorzitter uh, geweest. Dus dat nou, was op zich best interessant, maar ja, het blijft gewoon moeilijk. Dat stond ja. meer en we toen in uh, 72 bij de gemeenteraadsverkiezingen problemen Dus met een, uh, ja, een kandidaat van ons die dus net een plaatsje lager werd gezet op de, rang ja, op de ranglijst en daar geen genoegen mee uh, nam ja. en ook een ja. partij gestapt is ook het zeteltje meegenomen en ah, ja, dat ja, ja. was voor mij ook de allerlei gesprekken die je dan voert, vond ik me leuk en ik werkte ook nog fulltime. Dus op een gegeven moment heb ik gedacht, jongens, sorry, maar uh, ik geef het stokje over. Ik uh, ben altijd dus wel uh, lid gebleven. Tot nou, misschien een jaar of acht geleden dat ik het landelijk niet meer zo uh, zag zitten. En toen ben ik inderdaad gestopt. Maar ja, ik had toch hier de mensen in Zandvoort die uh, zo betrokken zijn en zich zo uh, inzetten iedere keer weer voor de lokale politiek. Dus, ik ben weer opnieuw lid geworden. Maar zonder echt dan nog... Uh, ik, ik zit in een appgroepje... waar ook lijnmodellieren ja. onder andere mm -hmm. zitten. Maar ja, dat, dat heeft gewoon ook met leeftijd te maken... dat ik nu zoiets heb. Nou, ik, ik, ik heb mijn uh, taken wel uh, genoeg gedaan... in het Zandvoort. Wat hoor ik je nou zeggen... dat uh, in Zandvoort toch uh, wel een politiek gevoel is of zo? Dat er veel mensen zijn die zich daarvoor inzetten? Het, veel te weinig natuurlijk. Toch te weinig, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Het blijft echt bij... Nou, zeg maar kleine exclusieve clubjes. Ja, oh, okay. dat is, ja, wel, ja. Het is ja. gewoon jammer dat natuurlijk misschien begrijpelijk, maar dat veel jonge mensen, nou, weinig jonge mensen zich betrokken voelen bij de politiek en in ieder ja. geval niet bereid zijn om daar ook actief in uh, op te treden. Wat je natuurlijk merkt ook al jaar aan de samenstelling van de raad, dat ja. her ja. en der dan nog wel eens een nieuw gezicht bij, maar. Het is een uitzondering. Het zijn toch uh, over het algemeen uh, oude getrouwen. En ja. Ja, dat maakt het ook wel uh, moeilijker. Die zitten misschien dan toch wel wat meer in hun ja, vaste ritme. Oké, okay, maar dat... dan gaan we het uh, na het nieuws over hebben. Ja? Dan gaan we iets ja? meer over Zandvoortspolitiek. Politiek. Nog één nummertje voor het nieuws. En dan gaan we verder met Erna. <laughs> Zij verstand?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 Daarachter achter liggen in de tijd.